Uh, we, we hebben een foto gemaakt, of een fotootje gemaakt van de tekening op het bord. Dat is een bekende tekening. En daar zie je overal, uh, uh, aan de zijkantjes, zo'n so, beetje, zie je die magnetjes. Die stellen niets voor. Alleen maar deze keer nog, we hopen dat de volgende keer ze hebben ze niet. Alleen om vast te maken, deze tekening. Dat is zeker. En we gaan verder met het derde gedeelte van deze les. En nu laten we de zogers <coughs> spreken. Uh, de regel 28. Na de punt. Probeer volledig te concentreren. Hij spreekt hier eenvoudig. En eenvoudiger kan niet hoe hij vertelt ons. En tegelijkertijd Absoluut helder en hoe helder hoe envoerde haar hoe helderder is het. Hij trekt het absoluut van de absolute elke woord trekt die uit het absolute. In. Wijt hij daar? Kivaet. Scheguzaru negenentwintig akilim. Bina vison migav el rosh. De Arihantin, Nimsha Hudertah Himahem, Kam Abawima, Amalbishim Alehem. En ik ga direct vertalen dan. 28. Wetei da, en weet. Dus weet als gebiedende wees, zegt hij. En jij moet weten. Ki et dat in de tijd. ...se Hakilim, zaru ha-kilim, wanneer de kilim, bina en zon, zijn teruggekeerd. Miha-guf, de arichan zijn teruggekeerd uit het lichaam naar het hoofd van de arichan Zoals we hebben dat hierbij geschreven, hier bovenaan, hier. wanneer ze dus die kilim, bina, zeer en pin teruggekeerd waren naar het hoofd van de Nim Nimshahu hem trokken ze samen met hem. Gam tak ook de aboweyima kijk ook de aboweyima de ke de ab trokken ze ook mee omhoog. Ja, net zo als bij de zeerampin en binnazeerampin en, uh, en, en malhut van de tfuna of binat zelf trokken de ketterhochma van zeer en pin omhoog wand. Als de, de lagere, een, als de hogere traptrede komt op een lagere traptrede, dan worden die, word die als de lagere traptrede die gesmolten, als het ware, samen. En wanneer de, het onderstel van de hogere traptrede keert terug naar de hogere traptrede, dan neemt die ook met zich mee ook de... Hogere gedeelte van de lagere traptreden mee. Waarom? Die waren als één. En niets verdwijnt in het geestelijke. Dus wie, was, wie, had, bekleed, wie had bekleed de plaats van uh, de, het lichaam van de Arigantin? Aboeim, ja of niet? De bina is toch uitgegaan van, de, van het hoofd van de Arigantin? En daar werd Bina, werd, werd gevormd, de tien sferot van de aboe Ja? Die waren gevormd daar. Waarom? Omdat was een andere eigenschap dan in het hoofd. Ja, in, de ho in het hoofd waren alleen maar tien sferot van de Bina. Maar hier kwamen ze naar beneden, onder de, onder, onder de p van de arikantin. And the, the first three Sphirot of the Abba Vujimah, they will only have only yeah? then the then they have formed Abba Vujimah. And, and the same have formed Israel, Saba and Tuna of the world Yishud. The same for the of the Bina they formed apart a parts part, part, part, of Israel of two parts of him, Israel, Saba and Tuna. Why? Die hebben wel kogma nodig. Dus, en als twee, twee geestelijke objecten, uh, zodra ze gaan van elkaar kwalitatief uh, verschillen van elkaar, dan krijgen ze een eigen entiteit. En nu, zegt die, binaasierandpienen maal goed van het hoofd. Die, oh, die keren terug naar het hoofd. Dan nemen ze ook mee de aboiemen. Die bekleden deze plaats, waar ze stonden. Amal bishim aleem, welke abel we ima en ima bekleden hen. Bekleden die kilim van Bina, Zeranpien en Malchut van het hoofd van Arigampien. Walugam logen hemle derde hemler oorst en stegen ook op ook hen ook zij, dus ook de abo iemand steken je ook op naar de naar het hoofd van de ab, van de naar het hoofd van de uh, Arihantin. Waar naartoe? Naar de hoofd, naar de Chogma. En de Chochma in het hoofd van de staat aan de linkerkant. Dat is, moet je goed zien. Dat is een vrouwelijke in het hoofd. Denk je, oké, okay, maar Chogma is altijd mannelijk. nee. Ja, Chochma maar hier is het in de Arichampin, is keter manlijk en Chochma is vrouwelijk. En daar keert ook terug de Abbeweima, oftewel de Bina, die keert terug naar de Chochma. Duidelijk, Chochma in het hoofd is vrouwelijk hier van Arichampin. Staat ook aan de linkerkant. En de Bina, Abbeweima is Bina, die keert terug weer naar de Chochma, van een mer, dat is dan de kochma van de linker kant. We kiblu otam hamochin. de kodesh kodeshim, shebarosh d'arichanpin, let op. En zei ontvingen die yima. Die keerde terug dus naar het hoofd van de Arichantin. Zij ontvingen daar, 31 na de coma, otam ha die mogen, of dat licht, in het hoofd, 32 de codes kodeshin, van het heilige der heilige, Shebarosh, de die in het hoofd zijn van de Dus, ze ontvingen daar het licht van die neshama chay in het hoofd. Dus oftewel licht hochma. Dat ontvingen ze in het hoofd. Punt. Ve hataam hu. Ki ze haklal. Ha'ilyon ha'yured letachton. Nasa chamohu. Vechen. 34, ton. Halleluja, Jonah En nu geeft u ons de regel, de, het principe, oftewel de wet. En dat is graag, als je hoort het woord principe of uh, van de zoger of van uh, Jude of het woord de wet, nou dan graag dat leren goed doordringen in diepste, diepste van jezelf want door zo'n principe kan je dekken duizenden vragen van jou. Oké? Okay? Duizenden wat al die, die discussie die ontstond na het eerste gedeelte van de les hier, heftige discussie, op goede manier. Ja? Dus tussen de koffie, tussen het spatteren met de koffie en van al, en, de, en die koekjes in de mond, dus dezelfde dus ze ook in plaats daarvan hadden ze dus discussie gehad, maar een goede. Maar dat kan jij oplossen met wat je hier hoort nu in één zinnetje. Al die vragen zijn terug. Jij kan ze begrijpen door wat hij nu zegt in één zinnetje. Let op. En daarom ook leer die principes. Die principes dan kan je al vele vragen die bij jou opkomen, particuliere vragen of bijzondere vragen, dan kan je dan achter een boom een bos zien. Anders zeg je, oh, het een bos. Oh, weer een berg. Bergboom. Oh, weer een bergboom. Maar waar is het bos? En dan kan je een bos een oh, berg yeah, ook zien. Kijk okay, nou wat hij zegt. Wat de amgoed. En de reden daarvan is. Kij zei, klal, want dat is het... dat oh, is het principe. Oftewel, de wet. De wet. Het hogere dat afdaalt naar een lagere, wordt als hem, wordt als een lagere, in het geestelijk We en zo ook, 34, had de lagere, hou lele, die stijgt op naar de hogere. Na zaga mogen, wordt als hem, wordt als hij, wordt als de hogere. Deze, dit principe is erg belangrijk om dat te hanteren. Dan zal je vele dingen zelf... Dit, dit is toch de, de overeenkomst van eigenschap? N uh, natuurlijk. natuurlijk. Natuurlijk. En dat is graag, dat is juist, de hele bedoeling is om het streven naar overeenkomst naar regenschap. De he het hele streven naar de volmaaktheid en de hele geschiedenis van de mensheid is niets anders dan uiteindelijk te komen tot overeenkomst naar regenschap. Met het hogere. Ulufichag 35 noemt Shebina ja. We zon Niefradu Mie harosh Zesendertach De arichanpien We naflule guf Shelo Shem Mielubashim Be abo ve yima Zesendertach Mie pe u Nasu Habina We zon De arichanpien Liefhinaat 38, let op wat je ons zegt, nu gaat je ons dat principe uh, demonstreren, hoe dat werkt, hier in dit, in dit, in dit, uh, in dat geval, let op, o leef je daarom, 35, in de toestand van de katnoot, zoals het afgebeeld is hier op de tekening. Dat is een toestand van katnut. Schebina waarbij dus debina en zoon. Van het in het hoofd van de Debina en zoon. Nifradoum, haar hooschda arrich aan a scheiden zich af van het hoofd van de archanpin le goef, shalo, en daalden af naar zijn goef, naar zijn lichaam, dus onder de pe. Shehem, Melubashim, Abavujima, dat zij ingebed zijn, dus die kilim, die vielen nu naar beneden naar het lichaam, bina en zon van het hoofd, dat zij zijn ingebed, in de Abou 37. Mipheulemata van pijn naar beneden. Zie dat? Dus aan de rechterkant. Zie je, daarom hebben we ook hier hen uh, opgeschreven. Aan de rechterkant. Zie je? Bina, zeer en binnen. Maar goed. Aan de rechterkant betekent binnen. En uh, aan de linkerkant is Abou Dat zijn de omhulsel daarvan. We hebben altijd gezegd zo. Ja? Rechts is wat binnen. En links is wat omhulsel daarvan. Zo so moet je het ook zien. Rechts is als het ware binnen en links. Of binnen en buiten. Of rechts en links. Of boven en beneden. En Asu, nasu, Hij zegt. Nasu habina binawe zoon. Dus die en zon die nu daalde af. Vanuit het, vanuit het hoofd van Arichanpien. Nasu habina, we zond dat de kilim, bina en zon van de Arikanpin. Nasu lief genaad, Abou maar die zijn geworden tot, als dit aspect, daadwerkelijk tot het aspect, tot het aspect Abou Dus nu zegt hij, de bina, zeerenpin en van het hoofd, die dalden in het lichaam, die zijn geworden net zo als Abou Precies hetzelfde. Qua ja? eigenschap. ze hebben wel meer in zichzelf, duidelijk. Maar wat is nu afgedaald, is geworden zoals so Aboïma. Oké? Okay? Natuurlijk is niet, niet alleen dat bestaat. Natuurlijk, niets verdwijnt in het geestelijke natuurlijk dat bestaat ook in het hoofd tegelijkertijd bestaat nog daarvoor de toestand daarvoor voor de katnoot bestaat nog de toestand in volle glorie waarbij benazie en binnen maar goed staat absoluut in het hoofd van Arigantin eigenlijk niets verdwijnt in het geestelijke dus voor de kat voordat de, de tweede beperking kwam nu in het, in het hoofd van Pien. Natuurlijk bestaat ook de toestand waarbij de binazie en Pien en wel goed, staan ook in het hoofd. Het zou, daarom kunnen ze omhoog. Precies, maar wij spreken nu vanaf het moment van de tweede beperking. Dat is voor ons uh, relevant op dat moment. Punt 38 naar de punt. Heer, probeer zoveel te concentreren, want licht komt straalt en echt komt binnen jezelf en dat moet je ervaren. We eigen Bamatsava Gadlut, Shechazru habina Ein, de eerste reichel, de linker kolom. We zon de Arihantin, le Madrigata Roj, Shelo, Hinei Lokhim Twe Imahem. GAM ABO YIMA, let op wat hij ons vertelt, is precies hetzelfde gebeurd in elke met elke andere paar zoals het hier is. Waarbij de in elke andere trade is precies hetzelfde. De benazie hier aanpinden, valt in een lagere trap En kijk nou. Als zodra de benazie hier aanpinden, van de hogere trap treden valt naar de lagere, wordt precies als de lagere. En nu kijkt naar nou een omgekeerd. We al kennen 38 en daarom, want wa luid in de toestand van de gadluid. Shechazru habina we zon Waarbij de bina sorry bina eet de eerste regel. We zoon bina en zon, de pien, terugkeerden, le madrigata rochelo, naar de traptreden van het hoofd van hem. Het lichaam en het, en het hoofd zijn twee verschillende traptreden. Het is wel van, die behoren tot één partsoef, maar dat zijn twee traptreden. Eigenlijk. Dan houden dat ook in de gaten. Hine, Mahem gam, Abouima Zie hier, zij nemen samen met hen, nemen zij ook de abouima mee. Ja, kijk nu, zij keren terug nu, en zij nemen abouima met zich mee. Alleen natuurlijk via de linkerlijn. Want de abouima lagere zit altijd, als de lagere komt naar de hogere, komt altijd in de linkerlijn te staan. Heidelijk. Waarom? Een hogere is altijd rechts. Is iets wat geeft aan de lagere. En daarom als de lagere komt naar een hogere, dan wordt daarom beelden wij dat af, als naast elkaar staan ze. Waarom moesten wij, altijd tekenen wij dat op, dat het rechts en links, waarom? Wat willen we daarmee laten zien? Dat zij op dezelfde traptreden staan, dat zij op dezelfde niveau staan. Maar de ene is rechts en de andere is links. Dus als een lagere trekt op naar een hogere, dan wordt, komt die aan de linkerkant te staan. Eigenlijk, want die vraagt om vulling. Alles wat vraagt om vulling, die komt natuurlijk om naar de linkerkant te staan en de, de hogere trap treden. Daarom keert die terug en die komt naar de linkerkant te staan. Daarom via de linkerkant wordt ook de Gadloed gemaakt, via de linkerkant. Die komt dan, die abbewe yima komen in het hoofd. En voor de rest, hij gaat ons verder vertellen. Twee. Na de koma. na nasu. Lemadregat achat drie. Basha'at akat nut. Waarom keren ze samen, samen met de... Samen, euh, waarom keren de Abwehima samen met de bina... Ze en mal goed van het hoofd van Harry ran pin. Waarom, waarom keren zij terug samen daarmee naar het hoofd? Hij zegt ons, Kijk waar na soele madriga Achet, want zij zijn al geworden tot één traptreden. Bashata basata in de tijd van de katnoot. In de tijd van de katnoot, zij zijn ze geworden, die bena zeer en van de het hoofd van Arie Zijn Zij zijn geworden met Abba tot één traptreden? Ja of niet? Als twee, twee objecten staan op één traptreden, dan vloeien ze samen met elkaar. Of ze worden dan als het ware één. En nu keren ze in de gadlood omhoog, dan Daarom trekken ze omhoog, want zij stonden, zij waren tot één trap treden. En zij kan ze niet scheiden nu. Ze komen samen omhoog. Natuurlijk, wanneer zij omhoog komen, gebeurt er iets, natuurlijk. Want, laten we EMH eerst Er zijn zoveel, stap voor stap komen meer en meer dingen, waarbij het gaat leven. Eigenlijk nieuw eerst dat, eerst een beetje mechaniek. Maar langzamerhand gaat het absoluut leven, want precies dezelfde bewegingen maken we van binnen. En dat zal je ook stap voor stap meer en meer gaan voelen. Dat eerst maak je katnoet van rechts. Jij zal precies voelen dat dit van rechts is. Jij zal zien dat je klein maakt van jouw wens. En dan ga je dan aantrekken, gadloet aan de linkerkant, zal je voelen die gadloet zonder, zonder gesadiel. Zal je het echt ervaren, scherp gochma Vooral s'avonds voel je dat echt scherp. Ja, waarom s'avonds is het echt, uh, regeer de, de dien, daar kan je het voelen. En daar hebben we geen chassadim om daarmee, om dan de middellijn te maken. Maar bestaan wel bepaalde dingen, die dan bepaalde gebeden, bepaalde formules, waarbij we iets kunnen aantrekken. Iets kunnen aantrekken waarbij een beetje een zekere, een zekere dat, compensatie van het zware uh, gogma van links. Ja, de avondgebed en dan voor, het, voor het slapen. van, van En dat wat, jullie, wat ik jullie had gegeven, die formule. Dat is dus zonder meer, dat trekt ook aan. Dat geeft ook natuurlijk een beetje, een beetje iets waarbij het uh, helpt. Maar ook dan is dat, s'avonds als het zo'n chogma ervaar je, want er is geen, s'avonds bijvoorbeeld, ervaar je die hochma omdat chassadim als het ware onzichtbaar zijn. Het is de tijd voor het regeren van de dien. En of slapen gaan, vroeger naar bed, wie dan lang doorwerkt, natuurlijk. Het is moeilijke tijd, liever slapen en liever vroeg opstaan. Dat is iets wat moet je leren natuurlijk vroeger, ja, zo samen met de kippen, als het ware, samen opstaan. En als je het hoort dan, ja, maar kijk, wie heeft wel een, een tuintje? Ja, tuintje. Koop daar een kip. en, en hoe zeg ik, een, een haan. Ja. Een haan. Dan zochtens. oh, gaat die dan koe? En dan weet je dat je moet opstaan. Dat is echt, zij zijn feilloos. Ja. Je moet wel natuurlijk een goede kopen als je een oude koopt. Want die, als, je, als, je, als, je, als je een goede haan, goeie, dus een goede, een magere haan is, goed natuurlijk. Want als je een, een dikke haan koopt die een lui is, dan natuurlijk kan die jou misleiden natuurlijk. Hey, dan moet je een goede haan hebben. Ja? ja? Of niet? Ja. Maar Jij? Ja. Hey, goede haan? Oké. Okay ja ja jij ik zeg maar <but>, uh, hey, <laughs> ik zeg Marco heeft zo'n boot hij woont op een boot jij mag wel het ja ha moet je ook hebben dan yeah. kan je opstaan <laughs> <laughs> nee, nee. Hey. ik heb alleen maar kippetjes oké okay. <laughs> yes, alleen maar kippetjes alleen maar kippetjes oh en dan verder <laughs> kijk naar nou wat je <laughs> zegt dan <laughs> nou we <wat> <laughs> ja kijk naar nou wat je <laughs> zegt <laughs> <laughs> kijk en je <laughs> zegt dus en hij zegt nu, kijk nou, die Abou-Ima, die steken ook nu samen met die Bina-Zeran-Pin en Malchut van het hoofd van Arichantin. We nemen ze in, we ze En zij bevinden zich daarom ook in de Gadlut. Die Abou-Ima, zie dat? Kijk, die Bina, kijk nou, hoe kan er je ontzijdig liggen? Bina-Zeran-Pin en Malchut, die keren als deze kilim, ja kilim, van het hoofd. Die keren terug nu naar het hoofd. Dan, wat hebben we dan in het hoofd? Vijf kilim, ja of niet? Vijf kilim, die hebben gadlood. En die aboehima, die stonden onder de p. die hadden geen, als het ware, die kregen dan nieuw gadlood, omdat zij zijn ook uh, meege, meegekomen omhoog, samen met die Binazeer en goed. En daarom kregen ze, kregen ze ook Gadloet. Als cadeautje? Nee, nee het is natuurlijk niet cadeautje. Het is allemaal door de, door de man. Natuurlijk, de eerste man was van boven ge, geregeld. We zullen het leren hoe dat De eerste man heeft dus natuurlijk gebracht, opgebracht. We zullen leren hoe dat komt. Maar vier hebben we hier. We gaan een klein... klein Kleine pauze maken, kleintje, even om koffie te drinken, misschien. Maar eerst afmaken deze. She'abbeweyima, die firja, she'abbeweyima alu atayima hemle lerosh da'arichanpin, dat abbeweyima stechen nu met hen op naar het hoofd van arichanpin, samen met die kilim bina zeeranpin en malchut. She'naasu five gamkeen Shavim kamohu Dat zei zijn chvorden ook Chleik Als hem Als die bina zei rampinen otam hamochin Zes She de arichanpina Nikra kodish kodishin En ze ontvangen Die mochin In het hof van arichanpien Daar is in vol vol van mochin van hochma en zij ontvangen die mogen, die drie drie lichten, die mogen, Shebaros de Arichanpin, die in het hoofd van de zijn. Die welke mogen, heten Kadesh Kadeshin, het Heilige der Heiligen. Dus die, de hoogste drie lichten, ontvangen dan, zij ontvangen dan in het hoofd van de Arichanpin. Oké? Okay? Dat is een beetje wat wij hebben geleerd, op YouTube. En wij gaan kijken, nu een beetje vragen of zo. We zullen dat iets kijken. Stap voor stap. Probeer de techniek niet zo nauw met de techniek te hebben. Alles komt uh, stap voor stap. Belangrijk principe is die verbondenheid tussen de binazer en pinnen, maar goed van de hogere. Met de ketter Chogma van de lagere. Dat moet je goed weten. En dat is de, de. Daardoor wordt het mogelijk gemaakt. Voor een lagere om zich te verheven naar de hogere. En dan weer terug te keren naar zichzelf. En brengen naar beneden. De mogen. Licht met Chassadim. Kijk nou hoeveel spreken we nu van de Arikantin, zie En het is belangrijk dat we zien het hoofd van de Arikantin. En van de absolute, Ja, en dan abouwe, et cetera. Terwijl ik wil jullie iets vertellen dan iets wat misschien belangrijk is. Dat is allemaal wat we leren. dat is We moeten weten hoe dat werkt, hoe dat functioneert. Maar in werkelijkheid, het is ook werkelijkheid, absolute werkelijkheid natuurlijk, maar ten aanzien van de mens zelf, en nu even over een paar dingen, dus dat, dat is de constructie zoals het werkt, ook bij de mens precies hetzelfde. Maar wij reiken, de mens is, de pro, is product van welke, waarvan komen wij. Waar vandaan komen we? Wie is onze, bro, onze bron? Jeroen zegt Eens of, hij zegt, goed, ruim genomen, natuurlijk kan je nooit, nooit Miss ja? nee, Nooit Miss kan je gaan, natuurlijk. Het is net zoals je vraagt, waar kom je vandaan? Ik kom van, van mama, mama, mama, dat dat klopt, heel ja, goed. Van? Ja, zon schrijft. zon, ja. Natuurlijk. Wie, wie iets anders schrijft. Henk zegt, de zon natuurlijk van de zon. We hebben ook gesproken. De zon. De zielen komen van de zon. Ja? Dus ook de mens reikt tot de zon. Niet hoger. Er zijn natuurlijk uitzonderlijke zielen die dan meer kunnen. Maar de mens reikt tot de zon van de ziel. Moshe was, kwam tot de daad van de zeerandin, van het ziel. En dat betekent niet dat hij niet van hoger kon uh, licht ervaren natuurlijk. Hij kon ook ervaren, via de daad kon hij zien ook de jesot van de bina. Van de daad van de lachere kijkt omhoog en ziet jesod tenoeg tegenover hem, je van de hogere trap treden. In de gadloot. Dat is erg belangrijk. En dat zal je ook ervaren, dat. Dus, als je komt in de gadloot, in een bepaalde toestand, dan is het van binnen. Hoef je hoeft niet omhoog, op, om, omhoog te doen. Dan, dan, als je omhoog kijkt van binnen, dan is het jouw daad staat tegenover je van de hogere. Dus, Moshe kon natuurlijk via de daad van de zeer en pin, de van de abbeweeem. Of jesot, oké, dat is hetzelfde. Dat is het hoogste wat de mens kan. Natuurlijk zijn er een paar zielen die echt uit zonderlijke zielen, maar dan spreken we niet van die, van die paar zielen die zo geboren zijn. Maar dat is het maximum wat we kunnen. Dus zeer Zon, zo strekt de ziel van de mens. En alle, alles wat boven is, dat is natuurlijk alles werkt. En alles functioneert. En dat allemaal door de man. Mijn man natuurlijk gaat helemaal tot eensof. Van iedereen van ons, de man. Die gaat absoluut naar eensof en terugkeert zoals het allemaal werkt. Maar wij kunnen bereken ons traptreden kunnen we bereiken alleen de zon ja wat men ook allemaal vertelt aan de mens natuurlijk dat de top van alles maar dat is, is al de top van alles wat we kunnen uh, maar boven niet en nu in de mens hoe overeenkomt nu de krachten in in ons stelsel, in ons geestelijk stelsel met die werelden. Want we hebben vier werelden, ja of niet? Absolute, Brija, itzira en Asiya. Nou, let op. Door ons hoofd, dus van binnen onszelf, ons hoofd, als wij, als wij hele partsoef, ontwikkelen dus als we ook Hochma ontvangen etc. dan ontvangen we welke lichten? Hochma. dus we hebben dan de Hawaii ja of niet Hawaii dus we ontvangen dan vier werelden. Acilut, Briya, bria itzera Assia Assia itzera bria volledig kunnen we ervaren en van het alleen maar zon van het ja dat kunnen we dus in overeenkomst naar eigenschap waarbij ons hoofd ons hoofd let op, ons hoofd die qua lengtes ja, qua frequenties van de golflengtes wij betrekken dat kunnen dat betrekken van van de zoon van de zieloed onze hoofd hij ja, heeft de, als het ware de aantrekkingskracht, als we het ons vol corrigeren volledig, dan kunnen we aantrekken van de zon, kunnen we aantrekken het licht van de zon van de Absolute. Uh, dus we hebben gezegd vroeger dat ja, het hoofd met de borst, tot en tot de borst is het acilut, ja of niet? Hebben we gesproken zo. Tot de borst is het atseloot. En dan van de borst tot de tabur is bria. Ja? En van, ja? Ja of niet? En onder de tabur dat zijn dan jetzera en asia. Dat klopt. Maar om de mens is het in feite is het een beetje anders omdat de mens vaak niet de hele atseloot. eigenlijk. Daarom is het een beetje anders. Omdat wij pakken alleen maar alleen zon. Dan, bij de mens is het zo, de zon, dat is onze absolute Of, en dat overeenkomt met ons hoofd. Dus in ons hoofd pakken wij alleen maar van absolute alleen maar de zon. En dan, onze pla de plaats van onze mond tot de borst Qua krachten natuurlijk, innerlijk. Ja? En niet uh, uiterlijk natuurlijk. Dat is briya. Dat is dan de Brija. Waarbij we dus die. Oftewel die. De, en kijk naar nou, Serapien, zon. Dat wil zeggen dat dit gogma is. En daarom is het ook overeenkomt met het hoofd, ja? Het zit in het hoofd, gogma. De, de wijsheid. Voor de ogen. ogen precies. En bria, dat is dan algemene bria, waar we dus de frequentie -golfle golflengtes hebben, die overeenkomen met de wereld bria in, in mij. Dus ik moet mij instellen, als het ware, mijn ontvanger op de bria. Dat is dan tussen mijn mond en de borst. Een beetje anders dan wat ik had verteld als standaard, vanwege die verschuivingen die de mens heeft is niet hele absoluut. Uh, en uh, vanav, en verder onder de Haze hebben wij dan Yitzhira en Asiya. Onder de Haze, nou waarschijnlijk is het zo dat Yitzhira is dan van onder de Haze tot aan de, aan de tot aan de Navel ik zou niet durven dat zeggen want dat heb ik niet gelezen bij de zoger en ik weet het niet maar waarschijnlijk is het zo maar onder de gezegde hebben wij dan Yisra en Bria, isra en Asia, oké, okay? die twee hebben we dus dat jij ook nieuw kan je zien ook die parallele hoe wij moeten hoe wij in overeenstemming komen met komen met de frequenties met de uh, wereld. En onze taak is om binnen die, binnen die 6000 jaar ons op te werken dat wij alle vonken van het heilige moeten optrekken van ons naar de wereld uit Wat betekent dat? En nu kunnen we een beetje zien. Onze atzilot is het hoofd. Ja of niet? Ja of niet, onze atzilot. Dat betekent dat, na, dat eigenlijk na 6000 jaar moeten wij alle vonken optrekken naar de onze atzilot. Ja, vroeger hadden we gezegd natuurlijk dat de, in het algemeen. Ja? Kijk, in het bijzonder kunnen we altijd zeggen in een bijzondere toestand. Kijk, wat ik nu vertel, is het in, al, in het algemeen. Dus betekent, mijn aanpassing ten aanzien van de werelden in het algemeen. Dat is zo. So. Maar ten aanzien van mijn correctie, elke bijzondere correctie, is het niet zo. Eigenlijk. Ten aanzien van elke bijzondere correctie wat ik doe, heb ik volledig iets verrood, waarbij ik van mijn hoofd tot de borst, dat is absoluut, Deilig. Dus in het bijzonder, dus mijn bijzondere dingen, dus zonder gerelateerd te zijn aan de toestanden van de, van de werelden, geestelijke werelden, waarbij ik tot helemaal tot mijn eigen gmartikun kom. Uiteindelijke correctie. Dat is de toestand wat ik jullie zei van de volledige gmartikoen, waarbij ik alle fonken moet aantrekken tot mijn hoofd. Dat is dan dat, dat is tot, tot mijn aziut. Ja, En Moshe kon het nog hoger brengen. Hij kon het dus brengen, volledig. Maar aan de andere kant, het is niet zo eenvoudig om dat allemaal te zeggen. Maar aan de andere kant, ten aanzien van bijvoorbeeld Moshe, ten aanzien van het hele stelsel, het hele stelsel van. De, ja, van het hele besturingssysteem. So, men spreekt van Moshe dat hij was tot zijn midden, van, van zijn hoofd tot zijn midden, was de Elohim. Hij was de naam Elohim. Elohim is mij, of Bina. Want hij kon zien, hij kon ontvangen van de Bina. Dus van zijn hoofd tot het midden was hij als Bina. Ja, hij stond tegenover de Bina. Dus hij was net als Bina. Stond, wat betekent, stond dat van zeren en ziet je zot van de Bina. Ja, of niet? Dan je zot van de Bina schijnt onverhinderd aan die daad. En de, daardoor kan die dan schijnen daad schijnt dan tot de helft. Ja, alleen pas hier bij de helft, bij de borst, daar is Massach. Maar gewoon, daarom wordt over Moshe gezegd, dat hij was tot zijn borst, was hij Elohim. Dus betekent, in overeenstemming was, met Elohim. En daarom zegt men dat de, de, hij was de godelijke man. Dat betekent dat hij zichzelf in overeenstemming bracht. Maar onder, het, onder het midden, onder de borst en naar beneden, was hij ish. Een grote man, maar niet de naam, godelijke naam had je niet. Eindelijk. Dus dat is in, in het algemeen verband helemaal. Als, je nemen, als we dan nemen hele wereld, absoluut, dan is het op, op die manier. Dus in verschillende verhoudingen kunnen we zien hoe, met wie, waarmee we moeten overeenkomen. Eigenlijk in de persoonlijke, elke correctie is het zo. Vanaf mijn hoofd tot de borst is het absoluut. Dan van mijn borst, ja, et cetera, zoals we dat geleerd van mijn borst tot de, tot de taboer, tot de is bria. En dan onder de, onder de taboer hebben we dan, dat is dan algemene overeenkomst met de werelden. Ik we bedoel, zo so functioneerde het als tiensveelheid zijnde van elke toestand. De daad van zijn is okay, zag tot bina van. Altijd zo is het zo: dat daad van de lagere, ja. die staat de Daad, kijk, daad is de middellijn, ja of niet? En je soort je soort is ook de middellijn. Dus wie staat dan tegenover de daad van de lagere? Is in het hoofd. De middellijn van het hoofd. En dan ziet die wie. Hij ziet dan de middellijn van de hogere, maar de onderste, het onderste gedeelte daarvan. En dat is Jezod natuurlijk. Natuurlijk, ook de, maar goed is ook de middellijn. Maar goed, wie is de middellijn? Maar goed, Jezod Tiferet en dat. Maar maar goed, we hebben gezegd in de absolute, maar goed is verstopt in de aardig. In de dus wij spreken niet uh, van malgoed, maar in plaats van de malgoed spreken we dan van het kroontje van Jezus. Dus het onderste gedeelte van Jezus dient als Malchut. We zullen dat allemaal meer leren. Dat. En de taak van ons is om daadwerkelijk die Malchut, de ware Malchut, de Malchut, de Malchut zo so te leren, zo so ons aan te passen, van binnen, dus aanpassen aan de wereld, aan de wetten van het heelal, niet aan de natuurlijk aanpassing aan de, so, aan de society of aanpassen aan dit leven gewoon cultuur et cetera, me de mens niet, duidelijk, we kunnen ons aanpassen, maar dan stel dat er een probleempje is, dan kunnen we altijd eruit komen altijd kunnen we vluchten van de cultuur Patronen, et cetera. Maar van binnen moeten wij zo instellen, waarbij wij daadwerkelijk het vierde, de de, sorry, de onderste bodem van de malchut, de malchut, de malchut, moeten wij niet onderhouden, dat die band niet denken, dat het onder is. Onder mij, de malchut, de malchut is. Let op wat ik zeg. Er bestaat die malchut binnen onder mijzelf, kan ik nooit ervaren. Niemand kan het ervaren. Hij trekt wel aan de mens. Een mens wordt net zoals Napoleon. Hij denkt, ik krijg hem. Krijgt hij niet. Een mens gaat naar, de woest, naar het woestijn. Hij zegt, daar zal ik hem krijgen. Hij krijgt hem niet. Nergens kan je hem krijgen. Want tot de Gmartikum, niemand kan het krijgen. Dus wat moet je doen? Eens en voor altijd weten dat haal ik niet. En dat is voor mij een, een must voor mijn leven. Dat ik die mal goed, die mal goed, net zo doe als de eerst heeft het gedaan. Ik moet hem verstoppen in het hoogste hoogte van mijn hoofd. Let op. In mijn hoofd heb ik ook... absoluut, ja of niet? We hebben gezegd, mijn hoofd overeenkomt met de absoluut. Oké, okay, ik kan wel... ...alleen maar die, die zoon... ...kan ik alleen maar ervaren. Maar dan moet ik... ...moet ik de malchut, de malgoed... ...nog hoger... ...tot de absolute hoogte hem brengen... ...en daar verstoppen. Mijn catch je toch niet toe, Micha, je het niet kan vinden. In de woestijn niet. Hoe kan dan in je hoofd? Nee, nee, nee, nee, nee. In de woestijn, wat ik bedoel... ...in de woestijn is het... In de woestijn, in elke andere toestand, in elke andere genot. Wat je wil, wat ik bedoel, dat men wil te trekken. Dat genot wil men halen naar die Malgoed. De plaats van de Malgoed, de Malgoed. Ja, nee, nee, nee. Dat maar nee, dat, dat moet je werken. Goed, luisteren. Als je luistert, dan weet je dat. Yes. Je hoeft niet te, geen antwoord te krijgen. Waarom? Je antwoord moet je horen. Kijk, ik, ik heb alles, alles leg ik het zo eenvoudig uit. Jij kan het nergens vinden wat ik vertel. Ik bedoel, moet je duizenden pagina's leren en dat betekent nog niet. Kijk, de, de plaats van de malgoed, de malgoed in de mens. Alleen de plaats bestaat. Maar de kliek niet. Niemand kan hem vullen met het licht wel een vorm van chassadim, dat wel een beetje dat maar geen chogma. het is verboden vanaf het eerste tzimtzum, geen chogma mag daar binnenkomen, natuurlijk komt wel daar wat chassadim een beetje wel, dat kan wel maar, maar niet, niet echt maar die wil graag chogma hebben daarom zeg ik dat waar jij ook naartoe met de mensen wilde de mensen wilde alles geven om dat aan te kunnen. De mensen waren bereid om alles weg te geven, al zijn, al hun schatten, al hun geld, al hun macht, alles. Waarom? Mensen als dat. Om dat, dat, dat we eeuwige, om dat volmaakte volmaakte te verkrijgen. En ze kregen dat niet. Waarom? Ze dachten dat daardoor zou, zouden ze in staat zijn om die maalgoed, de maalgoed, te vullen, en dat is dan niet, niet gegeven, in die 6000 jaar. Maar wel is het wel gegeven, de welvolmaaktheid, de haalbare volmaaktheid, is wel gegeven. Hoe? Die maalgoed, de maalgoed, moet jij altijd verstoppen, en zo hoog mogelijk. Omdat jij hebt ook het siloet. Dus in de hoogste hoogte van je hoofd, daar moet je hem verstoppen. En... en dan kan je al het licht ontvangen. Ja, dus, dus jij verstopt hem niet in beneden. Daar valt, want als je beneden doet, dan, hoe kan je dan, dan moet je dan, altijd, dan moet je dat altijd aantrekken, het licht. Tot daar, en dan is het fout. Dan kan je altijd fout gaan. Dus die maalgoed, de, de eerste bodem, die ver, ver, ver, vernietigende bodem, voor die zesduizend jaar. Geen mens kan het aan. Dat moet je verstoppen in je hoofd. Hoog, hoog, hoog. Zo hoog als mogelijk is. Dan heb je de rest. Ah, de rest kan je alles ontvangen dan. Als je maar die de malgoed verstopt in de hoogste hoogte van jouw hoofd. Dan alleen maar dat stukje. Dan is het net zoals je dan zegt. Oké, okay, ketter en maar. Die goed, net zoals die Malgoed is opgestegen hier in, de ho in het hoofd van de Arigampin, zo so zit die ook in het hoofd van de Atik. Nog eentje hoger. Nou, zo so moet je het verstoppen daar, in het hoogste hoogte. Dan heb je alleen maar dan um, iets, een klein stukje dat boven wat nog niet haalbaar, dat kan je niet. Uh, dat is dan als het ware, daar zit slus, tot daar en niet verder. Maar dat is een klein stukje. En dan natuurlijk daar de bevrediging, alle bevrediging, de ware uiteindelijke bevrediging, komt natuurlijk door het vullen daarvan. Want dan, als, kom, als, de, als de Mashiach komt, wat gaat die doen? Die gaat dan het licht geven waarbij die malchut, die malchut, die allemaal verstopt was bij iedereen. Die gaat, hij de kracht zal hebben om die Malchut op zijn eigen plaats te laten staan, uh, terugkeren. Waar naartoe? Waar naartoe? Waar is de ware plaats van de Malchut? De Malchut. Waar in de wereld? Aan het einde van de Asia natuurlijk. Wat zoals men dat zegt Dat, dat de, de voeten van de machine zullen komen op de Olijfberg te staan. Dus dat is de hele bedoeling, dat de voeten, dat, dat is dan die malgoed. De malgoed wordt dan terug uh, naar beneden geduwd, naar de ja, en bij de mens betekent dat. Ook jouw malgoed zal dan, uh, daar die malgoed, die nu niet 6000 jaar alleen maar gecorrigeerd wordt door andere correcties, maar dan bleef iets over wat niet gecorrigeerd kan worden dan ook daar bij elke mens ook diemaal goed ook naar beneden zal afdalen tot de voeten van elke mens. En dan wordt de mens, als het ware, dat de, het kwaad, als het ware uitgaat uit de mens, voor, voor altijd. En de mens gaat dan uh, eeuwig leven. leven. En er zal geen kwaad meer zijn. Maar nu moet je het verstoppen, ...in de hoogste hoogte van je, ...dan ben je het weer verstopt ...dan kijk net zo als het hier onder de P van de... ...onder de P van de Argentin, ...kan je alles ontvangen... ...nieuw... ...vanaf zie ik hier op de tekening wat staat opgetekend... De, op de ...alles vanuit de P kunnen we wel ontvangen... ...alleen via de middelste lijn... ...duidelijk... ...maar niet bij de maalgoed, de maalgoed... ...dat kan niet, daar niet... ...dus ook doe dat precies hetzelfde... Trek niet naar beneden, probeer niet naar die lege plaats aantrekken het licht, naar jouw maalgoed, de maalgoed, want daar zit die maalgoed, de maalgoed niet meer. Ook bij geen mens in de wereld, geen overwinner bestaat in de wereld die dat wel heeft. En dat moet voor jou een troostende gedachte zijn. En jij moet het weten dat als je dat doet, dan alles gaat voor jou open.